Clemens Peters met het NOS-journaal. De man die gisteravond werd aangehouden bij het PSV-stadion in Eindhoven... blijft vannacht nog vastzitten. Het onderzoek naar de 29-jarige Amsterdammer is nog in volle gang, meldt de politie. Hij viel gisteravond op omdat hij zich verdacht gedroeg buiten het stadion... waar Guus Meeuwis op dat moment een concert hield. Toen de politie vaststelde dat hij mogelijk geradicaliseerd is... werd groot alarm geslagen. De hele avond waren agenten massaal aanwezig in het centrum van Eindhoven... maar er gebeurde verder niets. De 16-jarige jongen die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten... heeft op de dag dat haar lichaam werd gevonden zijn vrienden op Facebook om een lift naar het buitenland gevraagd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gesprekken met Facebook-vrienden van de verdachte. Volgens een van die vrienden had de verdachte een paar dagen daarvoor zijn naam al veranderd op Facebook... en delen van zijn profiel verwijderd. De jongen zou een fanatieke treinspotter zijn en op Facebook veel vrienden met dezelfde hobby hebben. In Hoge Zand in Groningen woedt een zeer grote brand in een welkoopwinkel. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd en was een afslag van de A7 een tijdje afgesloten. Het vuur in de winkel met tuin- en dierenspullen brak rond zes uur uit. Ook vuurwerk dat in de winkel lag vloog in brand. Een flat in de buurt is met negen woningen ontruimd. De brand is inmiddels onder controle. Een aantal knaagdieren heeft de brand niet overleefd. De Britse tv-presentator Richard Hammond is gewond geraakt bij de opname van het autoprogramma The Grand Tour. Hammond vloog op een bergweg in Zwitserland met een elektrische auto uit de bocht en sloeg over de kop. Hij wist ten nood uit het wrak te klimmen voordat dat in brand vloog. In het ziekenhuis is Hammond voor zijn verwondingen aan zijn knie behandeld. Richard Hammond presenteert The Grand Tour samen met Jeremy Clarkson en James May. Voorheen maakte zij jarenlang het succesvolle autoprogramma Top Gear. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is het zonnig, maar dan kan er tegen de avond een bui vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond het beste van dance en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 ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort zaterdagavond op ZFM. Zaterdagavond op de Nightwalk Van 9 tot 12. 9 tot 12. Rise and When with this. Met de party update. And I don't Nightwalk walk top 10. Nightwalk walk top 10. Show fax. DJ's in the mix. DJ's in the mix. Nightday, Op ZFM Zandvoort. Z FM. CFM. CFM. Een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Het is vandaag alweer 10 eh, juni, ik wou bijna juli zeggen, maar zover ver is dat nog niet. De Nightwalk, een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Dat betekent het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Nu het laatste show news de update en de tien boven beste plaats voor dansroep. En straks in het tweede uurtje, DJ Mouse met zijn Global House. 5. In het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ K. van En als opening worden we trouwens. Bob platen, De laatste tijd op de festivals hebt. Wie heeft vorige week de festivals op meegemaakt. En misschien vandaag ook. Heb je vast gehoord, Madison Mars met Milky Way. En zometeen heb ik nog even nieuws over Leo Kleine. Dan kun je binnenkort bij hem langs. Gewoon op het Rembladplein. Tel ik je zometeen meer over. En ze gaan lekker muziek. Zometeen Ronnie Flex. Ook Ja komt eraan. Maar die zie je discipline On My Mind. Door de Alex Ross Remix. Ik ben een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 É bom mesmo, for me Nou, ja, dat was muziek van John met Van mij die samen met Jandro en uh, Savanio. En van muziek van Ronnie Flex. Daar samen met Frenna met Energie. En die platen, hoe je ook regelmatig voorbij komt op alle stations hier in Nederland. De commerciële stations, wel te verstaan natuurlijk ook af en toe bij CFM Zandvoort. Je hebt gehoord, hè? Maar Lil Kleine, die opent binnenkort een eigen Frietzaak in Amsterdam. De Bel gaat het heten, gaat het gebeuren op het Rembrandt Klein? En de rapper heeft de grootste plannen. Dus eh, binnenkort even een frietje halen bij de Belg op het Rembrandtplein. En ik denk dat het wel populair wordt. Want eh, hij is populair, dus dan zal die tent ook zeker populair zijn. En eh, boom, boom, boom, boom, boom van de Banger Boys heeft een tweede leven gekregen in Groot-Brittannië. De 19-jaar oude hit is deze week trending in de Britse hitlijsten. Ja, in Engeland komen regelmatig oude platen. Letterlijk en oude platen van eh, 10, 15 of 20 jaar geleden komen terug in de hitlijsten. Zo ook dus eh, boom, boom, boom van de Banger Boys. Dus eh, ja, misschien eh, helpt het om ze weer een beetje terug te brengen. Ja, ze zijn nog steeds hier gestopt. Ze doen het nog steeds op de feestjes, hoor. Maar eh, ja, hitjes, hitjes maken, daar, daar zijn ze geloof ik echt een beetje mee gestopt. Dus, eh, maar de Engelse lijf. Bekijk dan, Zijn ze weer terug. Zie je hem Zand voor de walk. Voor dagje van de EDX met the rush. feel the rush. I still feel the rush. Samen met Chocolate Puma, met Turn Me On. En daarvoor Aforidie Express Feel the Rush. Het is even tijd voor de party-update. Welke feesten er allemaal gaande vanavond her en der in uh, ja, Amsterdam en Haarlem? Dan zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwash. In Escape in Amsterdam. met wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, duurt tot vroeger in de ochtend. En voor meer maak, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoortse Raymond. wie die vraagt mee heb genomen, Ik heb geen idee. Want uh, dat staat niet in de mail. Dus uh, maar uh, eh, Brainwash, feestje. Dus je weet geheid wat er allemaal staat te wachten. In ieder geval Raymundo achter de deks. En uh, als we wat verder voorbij uh, de scape lopen. Dan komen we bij uh, Club R, Dat is vanavond Tiktok Invites, Freddy Moreira. Begint ook om 11 uur. Doet tot vroeg in de ochtend. Interesse 18 euro voor meer informatie. Check even uh, tiktokevents.com of air.nl. Met natuurlijk, hoe kan het ook anders. Freddy Morera. En een uh, paarse acts En uh, ja, wie het allemaal zei, dat hoor je daar allemaal. Op. Vanavond dus in Club Air in Amsterdam. TikTok invites Freddy Moreira. En ook een wekelijks feestje in Amsterdam in de Melkweg is Encore. Vanavond de uh, All Eyes on Me. Begint de klok van middernacht Nu tot vijf uur in de ochtend. In de de Melkweg. Voor meer informatie check melkweg.nl. Met onder andere Milad, DJ Prime, Dub Wild, Jean-Pierre en hosted by Marbo. Vanavond dus in de Melkweg, het weekse feestje encore. Met vanavond All Eyes On Me. En wat dichter bij huis in uh, de kromme Ellenboogsteen. Weer de stalker. Vanavond Carrière After Plus Festival. Het begint rond uh, de klok van middernacht, duurt tot vijf uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met onder andere Melle, Bustine en Jeeber, Dominique Brooks en Mysterious Guest. Dus uh, je gaat het allemaal meemaken vanavond in de Club Stalker in Haarlem. En tot zover ook een kort blokje met shownieuws. Nee, nee, niet shownieuws, maar de party update. Hé, hey, ja, we gaan door met muziek. Zometeen Galantis. marie Martin Martin, en Brooks met Bite.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 Wat waren de Bingo Players dus samen met en uh, uh, TikTok. Nou, voor muziek van Galantis met Hunter Jorrit, de Mike Williams Remix. Het is even tijd voor de 10 uh, boven best klaar voor Dolphy. Welke plaatsen zijn erg populair en welke kan je zeker verwachten. Als je nog uh, gaat stappen dit weekend her en der in uh, Zandvoort, Haarlem, Amsterdam of waar dan ook. Op 10 deze week Maya Jane Coles met Cherry Bomb. Op 9 deze week de Shapeshifters met uh, Lola's Team. Recut de Super Lover Remix. Op 8, Juliet Sigora met Did You Take My Money. Op 7 deze week, Gorillaz en Teddy Bats We Got The Power. Op 6, Charisma met Work It Out. Op 5, Sascha en Polisa met Out Of Time. Deze week op 4, Clapto met de drums, Dindada. Op 3 deze week, Marion Hill met Dow, de Franklin Zardo Extended Remix. Deze week op 2. Vorige week nog op 1, The Shapeshifters met Lola's team... Alleen dan dit keer in de Purple Disco Machine Remix. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer heen hebben in de team. boven beste plaat voor de dansroep. Deze week Anthony Todd en Billy Love met Thrill Seekers' short de Chuck Daniels remix. Deze week op één Thrill Seekers. Hey, welcome to 313 Radio, Detroit. This is Billy Love. Hey, we're coming up next a uh, uh, special guest. The Female Body Inspector, brought to you by Henry's Palace and Watts Mozart Big. Some of the finest male dancers in Detroit. that. Zombie, you know. It was a cool place, you know. It was a place you could go on stage and, uh, you know, just let your nuts hang, you know what I'm saying? It's, uh, you know. It's one of them kind of things where, uh, you know, you might see a babe, you know. She's just in town for one night only and her girlfriend's want to show her a good time, you know. You know, and, uh, you know, back when we was doing it real, real big, real big, you know. You know, we used to come out in a group we used to strike a pose 45 degrees and we used to low lick them Ooh, it was going down <laughs> you know what i mean whatever it took mm. hey baby don't you know that i got a Lost. Never waiting, I'm alive Now you're gonna floss it up Baby when you're ready Then he's some breaking your heart When the bottle's empty And you tasted every drink at the bar Running out of real life Feeling like you're on your last drop I'm not there to fill up your cup I know that you'll be coming back from all Voor zaterdagavond een wandeling over het strand. Door het duin in het centrum van Zandvoort. Dat was muziek van uh, Nitron en Zoomten. Nee, Softmahal met September. Natuurlijk origineel van Earth, Wind and Fire. en Fire. Laat van muziek van Nora en Pure met Waves. En tot zover ook al weer het eerste uur van de bak niet gedurende. Zometeen DJ Mouse met zijn Global House vibes. En eh. Uh, doe ik straks het laatste uurtje. Gaan we naar Italië met de beste van de club zetten? Italië met DJ Kavaskelli. Ik laat je achter met Antonio Clamara... Met Do the Funk 2K17. Ik zeg tot zometeen na de break.